zit van der Linde met het NOS-journaal. Premier Schoof en coalitiepartijen PVV, NSC en BBB hebben na urenlang crisisoverleg een oplossing gevonden voor hun meningsverschil over de Europese Defensieplannen, dat melden ingewijden. Wat die oplossing is, wordt niet bekendgemaakt. De Tweede Kamer wil dat Nederland niet meedoet met de defensieplannen, omdat er veel zorgen zijn over de financiering van 800 miljard euro. Maar premier Schoof heeft er namens Nederland al deels mee ingestemd. Hij zou het een onwerkbare situatie vinden. Morgen wordt er in de ministerraad over verder gepraat. De politie heeft een vrouw van 26 aangehouden vanwege een oproep tot geweld in Syrië. De vrouw uit Wijk en Aalburg in Noord-Brabant zou betrokken zijn bij een video waarin wordt opgeroepen Alawieten uit te roeien. Alawieten zijn een religieuze minderheid in Syrië, waar ook de verdreven dictator Assad toe behoort. Afgelopen weekend kwamen meer dan duizend mensen om in Syrië, onder wie ook Alawieten. De vrouw uit Wijk en Aalburg zit vast voor verhoor. Armenië en Azerbeidzjan zijn dicht bij een vredesakkoord gekomen. Ze zijn het eens over de tekst van het akkoord. De landen in de Caucasus hebben al decennia conflicten... ...vooral over de enclave Nagorno-Karabakh. In 2023 nam Azerbeidzjan die Armeense enclave in. Ajax ligt uit de Europa League. Vanavond verloren de Amsterdammers met 4-1 van Eintracht Frankfurt. En vorige week had het in eigen huis al met 2-1 verloren van de Duitsers. Coach Farioli had tien andere spelers opgesteld, maar het mocht niet baten... AZ kan vanavond de eer voor Nederland nog redden. De club speelt nu in de achtste finales tegen Tottenham. Het weer vanavond zo goed als droog. Vannacht zijn er opklaringen en kan het ook wat vriezen. Vooral morgenochtend nog een plaatselijke bui. Verder periode met zon en een zwak tot matige noordenwind. Het wordt een graad of acht. Na het weekend wordt het wat zachter. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 De set over en over en over spelen. Ja. Totdat je hem zeg maar niet die komen om drie uur s'nachts wakker maken. En dan kon ik foutloos. Uh, ja, een hele set spelen. Ja, dat je hem uh, kon dromen, eigenlijk als Eigen het In principe wel, ja. ja. Dat is hoe je, je voorbereid. Ja, En dat uh, is eigenlijk ook precies wat je doet, voordat je de studio ingaat. gaat. Um, wie het album bijvoorbeeld, uh, want we gaan weer even terug naar het album, wie het album beluistert, uh, die merkt toch? Uh, ja, het is.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 Ik dacht dat je die uh, nog. Uh, dat is gebruik. vaak uh, dat ik mijn gitaar dubbel over een andere gitaar. Dus dan speel ik twee keer met dezelfde gitaar. Ja. Die speel ik over de track heen. Ja. Als je dat dan samenvoegt, dan krijg je het geluid van een twaalfsnadige. Ja. Uh, ben jij uh, dat instrument ook machtig om te spelen, die, uh, die twaalfsnadige? Twaalfsnadige, jazeker. Het ja. is alleen verschrikkelijk om op te nemen. Ja. Of om uh, te micen of. Uh, <laughs>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 Nee. Heel veel van mijn liedjes die, uh, lenen zich niet voor een twaalfsnaardige gitaar. Wat ja. veel gebeurt op de nek, over de nek heen. Ja. En dan, uh, als je verder en verder de nek op gaat, dan maak je eigenlijk gewoon het geluid van de twaalfsnaardige een beetje een dood. Je moet het op een heel andere manier benaderen en spelen. Het ja. is niet voor elk liedje uh, bedoeld. Oké, okay. dus er zitten, er zitten meerdere uh, dingen aan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 On route to the end. On en route to the end. Star signs grow and start to show. Wrinkles of time and space. If you look up there long enough you see them all falling.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 enough challenges i face that ideas that i saw through that i can reminisce about en route to the end oh,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 Uh, alleen nu uh, vanavond zonder Noordje, uh, maar uh, wel La Beldam. Daar wordt dit live optreden in deze studio mee afgesloten.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 Lies in the eyes of the beholder, it's nothing more than the scene of the neighbor's tight and breaks, the shower of kisses pressed on every stretch of body, spotted when you spy them at night.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 You remember me! By. Dat was hem. We gaan zo dadelijk nog verder praten, maar ik moet ook nog even wat nummers achter elkaar laten horen. Want we moeten natuurlijk ook nog weer wat. Dingetjes uh, opgenomen worden voor die camera. Dus, uh, dus ik uh, ga eerst uh, beginnen met, uh, met deze. En dat is de single van Heimat. Uh, en die, komt, um, die single die komt morgen uit. En die is onderdeel van de EP Echoes of Solace. En de focus track, zoals we dat dan met een mooi woord uh, noemen. Dat is deze. En dat nummer dat heet Don't Run Away.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 Het, uh... ja, soms heb je diarree en soms dan heb je constipatie. Ja. Maar uh, anders dan, soms dan moet je er gewoon even wat langer op zitten. Wat een beta voor Het <laughs> is toch niet te geloven? Dus, <laughs> is, Momenteel is, heb ik eventjes constipatie. Maar dan moet je gewoon wachten tot het mondjesmaat ja, ja, ja. een beetje komt. Ja, ja, dan, uh, ja, ja, dan, ja komt er wel weer uh, ja, we, een Congestie is ook, ook zo'n woord. Uh, ja. Uh, ja. Ja, dan, dan, dan, soms dan heb ik maagstier ook, ja, uh, ja. ook. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja.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 Langzaam op. Ik heb pamper geslapen en een bedompte kop. Ik zit in de auto, ben op weg naar jou. Langzaam op Ik stap uit de auto En loop de op. Daar sta je dan In je badjas Je zegt dat je niet meer kan dat het zo goed was, je bent nu slechts een herinnering. And draw their guns.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 scout writing down the.